Uur. Levi van Eck met het nos journaal. De Duitse politicus Andrea Nales treedt terug als partij- en fractievoorzitter van de SPD. Ze zegt dat ze binnen haar partij niet meer de steun krijgt die ze nodig heeft om de Sociaal-Democratische Partij te kunnen leiden. Nales stond onder druk sinds de historische slechte uitslag van de Europese verkiezingen. De SPD ging van 27,3% naar 15,8% van de stemmen. De grote winst ging naar de Groenen.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 In het Indiaanse deel van de Himalaya worden acht bergbeklimmers vermist. Het gaat om vier Britten, twee Amerikanen en een Australiër en een Indiër. Waarschijnlijk zijn ze door een lawine getroffen. Het klimseizoen in de Himalaya heeft dit jaar veel slachtoffers geëist. Alleen al op de Mount Everest zijn dit jaar elf klimmers omgekomen. Dit jaar zijn tot nu toe al 70 dode grijze walvissen aangespoeld aan de westkust van de VS. Dat zijn er veel meer dan anders. Normaal spoelen in een heel jaar zo'n 35 grijze walvissen aan. Veel van de dieren die aanspoelen zijn opvallend mager en ondervoed. Biologen gaan onderzoeken hoe het komt dat het aantal dit jaar zo hoog is. Vermoedelijk komt het door het smeltende zee-ijs waardoor er minder voedsel beschikbaar is in de leefgebieden van de walvissen. Het weer het wordt een zonnige en warme dag op veel plaatsen tropisch... met temperaturen die oplopen tot 32 graden. Vanavond kan er lokaal een bui vallen...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 Het tweede uur van ZFM Jazz. Mijn naam is Edward Rauhorst. Hallo, goedemorgen. Uh, een zonnig begin van de tweede uur. Remember the time, dat doen we natuurlijk zeker. Het nummer van Michael Jackson. Uh, uit de tijd dat het eigenlijk al een beetje fout uh, begon te gaan met Michael Jackson. Een uitvoering van de Hot 8 Brass Band. Die hadden ook zo hun problemen. Ze verloren drie van de acht members. Uh, door dood, moordslag. moord en doodslag wou ik zeggen. Uh, maar ze kwamen er bovenop. En in 2019, dus dit jaar, gaven ze een uh, LP uit. Het, het heet uh, Take Cover. En daarop staat dus dit nummer van, uh, van uh, Michael Jackson. En blijven we in zonnige sferen. Handful of Soul, Johnny Griffin, gaan we nu draaien. Johnny Griffin, The Little Giant, 1,64 uh, lang, maar met een geweldige sound op zijn sax. Geboren en getogen in uh, Chicago, maar die streken de jaren 60 neer in Europa. Hij woonde trouwens nog een tijdje in uh, Nederland, getrouwd met een Nederlands in Bergambacht, woonde hij in de buurt van Rotterdam voordat hij zich permanent in Zuid-Frankrijk ging vestigen. Uh, en hij werd hier begeleid door mem leden van het uh, Kenny clarke uh, Frenchy Boland uh, Orkest. Uh, met natuurlijk Kenny Clark op het drums. Die hoorde in die geweldige drumsolo aan het einde. Uh, iemand die wel meer... Oh, ja, wat ik nog wou zeggen. Uh, het album heette Lady Heaven's Bottoms Waltz. Uh, uit 1968. Uh, iemand die meer dan een uh, handvol uh, of zo heeft. Wel twee handen vol is José James. De Amerikaanse zanger. En vorig jaar bracht hij een uh, tribute uit een tribute album aan Bill Withers. En daarvan draai ik het nummer Kissing My Love. Kissing my blood Now put your foot on the rock and bed, your foot don't stop. Put your foot on the right. Put your foot on the rock and bed, your foot don't stop. Put your foot on the ride. Put your foot on the rock and bed, your foot don't stop. Put your foot on the right. Kissing my love, when I'm kissing my love. Now put your foot on the rock and make your foot don't stop. Put your foot on the rock and put your foot on the rock and make your foot don't stop. Put your foot on the rock and put your foot on the rock and your Lekker nummertje van José James. Zijn tribute aan Bill Withers, de soul-gigant. Uh, van het album Lean On Me hoorde je het nummer Kissing My Love. Dat album werd uitgebracht in 2018. Um, gaan we naar een superband van saxofonisten... die ook een tribute brachten aan de soul en the rhythm en blues. Dat deden ze al in de jaren tachtig. Uh, het nummer kennen we allemaal, denk ik. Dus ik ga het gewoon draaien. En dan vertel ik ernaar even wie het allemaal zijn... Maar we kennen het wel. Hier komt ie. mm -hmm. Redding, in uitvoering van de World Saxophone Quartet... ik zei het al, die superband van de saxofonisten... ik heb de plaat hier voor me liggen... Uh, met Julius Hemphill, alto sax... Oliver Lake, die je voornamelijk hier hoorde uh, als solo uh, uh, saxofonist... ook op alto sax... en dan natuurlijk David Murray, tenor sax... <coughs> en Bas Klein, speelt hij ook trouwens op dit, uh, dit album... en Hemiot Blewett op bariton sax... die hoorde je ook goed op dit, dit nummer... Een LP uit 1989 van dit fameuze World Saxophone Quartet. Blijf een beetje in de soul maar gaan we naar een Nederlandse band. Niet zo lang geleden geformeerd door uh, de bassist en componist Erik van der Westen. Um, een album heet One. Uh, dit jaar uitgebracht volgens mij. Uh, de song heet Keep Walking. En je hoort op saxofoon Guido Nijs. Hier komt die, de band van Erik uh, van der Westen en die heet Private Time Machine. heeft geformeerd, die heet de uh, Private Time Machine, en je hoorde hier uh, Guido Nijs, wat ik net al zei, op uh, de sax, uh, in het nummer Keep Walking. Dat gaan we eigenlijk uh, niet doen, we gaan niet lopen, we gaan vliegen. Volamos met het Tahut uh, Salim Quintet. Hier komt hij. Salim Quintet met Dahoud Salim, de Spanjaard, op piano natuurlijk. Eh, en verder Bruno Calvi, Calvo op trompet, Pablo Martinez op trombone... Hendrik Muller op bas en de fenomenale drumster Sun Mi die komt oorspronkelijk uit uh, Zuid-Korea. Dahoud Salim, uh, geboren dus in Sevilla, Spanje... Uh, maar ook gestudeerd in <coughs> Nederland en hier die band uh, geformeerd. Hij is te zien op het uh, in -Jazz Festival in Rotterdam... Op uh, 27, 28 juni. Dus als je veel Nederlandse acts wil zien... dan moet je naar dat festival in de Lantaarnvenster in Rost Rotterdam. Uh, je hoort het nummer uh, Volamos van zijn LP La, La, Lama La, La Lamada uit 2016. Volgens mij is dat de enige LP, dacht ik, die ze gemaakt hebben tot op heden. Het Dahoud Salim Quintet. Je hoorde al wat... Uh, Zuid-Amerikaanse uh, Zuid klanken in zijn pianospel. Uh, we gaan nu naar een combi van Cubaanse muziek met Afrikaanse muziek. Alune Wade, de zanger, en Harold Lopez Nusa, de Cubaanse toppianist, in het nummer Animata. I'm not been no young, but en Harold Lopez-Nusa. Met een uh, aanstekelijke mix van uh, Afrikaanse muziek en Cubaanse muziek. Van hun album Animata uit 2015. Dan is het maar een kleine stap naar de vader van de Zuid-Afrikaanse jazz. Of misschien een van de vaders van de Zuid-Afrikaanse jazz. Hugh Masekela. Fatsa Fatsa is het nummer van een heel oud album uit 1966 als ik het wel heb. De trompetist Hugh Masekela. nummer fatta uh, Fata uh, van het album grr uit 1966. Uh, Huge Kela die eigenlijk uh, op piano begon... nadat hij de film van Kirk Douglas' Man with a Horn had gezien... switcht hij die, die naar uh, trompet. Hij leefde natuurlijk lange tijd in ballingschap gedwongen. Uh, maar keerde later terug nadat Mandela aan het uh, bewind kwam... en de apartheid voorbij was... Uh, huge Masakela, een grootheid in Zuid-Afrika. Gaan we door naar Charlie Persip, In Case You Missed It. Ja, uh, die plaat heb ik ge gemist toen die werd uitgebracht in 1984. Charlie Persip, de drummer, met de superband 2, zoals hij uh, zijn begeleiders noemde. En met onder andere daarbij Bobby Watson, de saxofonist. En die schreef het nummer In Case You Missed It van het gelijknamige album In Case You Missed It. en Superband 2. En het nummer heette uh, In Case You Missed It. Gaan we snel door. Het worden uh, vandaag Afrikaanse temperaturen. Dus een Afrikaans nummertje hebben we al gehad, maar een titel Night in Tunisia, die kennen we allemaal. Dus uh, die gaan we nu spelen. We zitten al in het staatje van het uh, programma van ZFM Jazz. Mijn naam is Edward Rauhorst. Er komen nog een paar nummers aan. Maar hier is de Fat Cool Big Band met een A night in Tunisia. A long time ago in the 40s, Dizzy and Bird gave us this song. They called it a night in Tunisia, and the man. Yeah. voor mij for my een fat cool big band, band rond uh, Rob Zijben. Met op uh, vocals Tiersa Gulen. Gulen, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Uh, die ken ik verder niet, maar wel een fenomenale uh, zangeres. Uh, ik zie dat we eigenlijk uh, nog maar tijd hebben voor één plaatje. Ik dacht, misschien kunnen we er nog twee. En zelfs die één redden we niet tot het einde. Um, ik begon het programma een, uh, twee uurtjes geleden met een heel ingetogen uh, Chihiro, Japanse zangeres. In het tweede nummertje dat ik draaide... Uh, maar dat die Japanners ook kunnen feestvieren. Dat blijkt uit de volgende band. Try Forth. Uh, ik wens u alvast een heel heel mooi zondagmiddag toe. En tot een volgende keer. Mijn naam is Edward Rauhorst. ZFM Jazz. Blijf luisteren naar Zandvoort FM. Hier komt Try Forth uit Japan. Met de guns of Saxophone. BAM